De vergadering wordt verzocht. die dan samen zijn aan vervangen vangen. om elkaar te zingen. uit Psalm 19. en daarna het eerste en het vierde vers. Het ruime hemel rond. vertelt met blijde mond. Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk. verkondigen we zijn werk. en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag. Tot roem van God gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrijze macht en wijsheid af te malen. De zere wet nog verspreid verspreidt vol nachtergaans terwijl zij het hart bekeert. Het is God getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat God bevel zegt... Vertoon ons het heilig recht, enkel en kwaad gedoven Zijn wil, die het had verhuugd. Hij is zuiver, en het en deugd de duister over. We noemen het eerste en het vierde vers van het vallen 19. de leren beginnen te luisteren naar het lezen uit de geteelde het woord, het wil je in de profeet Hosea en daarvan het tweede hoofdstuk, de vooraflegingen voor de twaalf artikelen van ons algemeen en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen werd er opgestaan van de doden, opgevaard in hemel,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 Ik wou die genoemd te lezen, Hosea 2. Ze <coughs> wist tegen de Luther moeder, ze wist, omdat ze mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze hadden hoederijen van haar aangezicht en haar de overspillerijen van tussen haar borsten wegdoen. Al dat ze niet naakt huis te ropen, en zetten zoals de dagen toen ze geboren werd, ja, maken ze als die woestijn en zetten ze in een dorland en doden ze dorst. En mijn haar kinderen niet ontzwermen omdat ze kinderen de hoerij zijn. Want de moeder hoereert die niet ontspanning heeft gaan we want ze zegt ik zal mijn een boel nagaan die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet. Ik zal uw weg met door de betuinen. En ik zal een heining muur maken. Dat zal de paarden niet zal vinden. En ze zal haar boer nalopen. Maar ze zal ik niet aantreffen. En ze zal een zoeker maar niet vinden. Dan zal ze zeggen. Ik zal heen gaan. En keer wezen op. In de vorige maand. Want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet. Dat ik haar het koren. En de most. En de olie gegeven heb. En haar de schilveren en goud van mij de heb. Dat ze het de baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd. En mijn moest op zijn tijd. En zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienden. Om mijn naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar het dwarsig ontdekken voor de ogen haar de boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal dan ophouden aan alle vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbaten, ja, aan haar gezette hoogtijden. En ik zal gevoerd aan haar wijstok en aan haar vijgenboom, waarvan ze zegt, deze mijn hoerloon, dat ze mijn boel gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot in de woud, en het wil dit veld zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken, de dagen der erbouw, Waarin ze die gerookt heeft, is versierd met haar de voorhoofd, zie hier zo. En dat houdt je raad, en is haar de boel nagaan, maar die het mij vergeten spreekt de Heerde. Daarom, ziet, ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn, en zal daar naar de raad spreken. En ik zal haar geef bij de wijngaarden van daar, en aan de laag tot in deur hopen. En al dat hebben ze gezien als ze de dagen hadden juist, als de dagen toen, toen ze optoog uit de Griekenland. En het zal dan de dagen schieten, spreekt de eerder dat gij me noemen zoals mijn man, en neemt me zoals mijn baal. En ik zal de naam van de baal van haar mond wegdoen, doen, en zullen niet meer met hun namen, bij hun namen gedacht worden. En het zal dan dingen daar even bon voor maken met het wildgebied, des en met het gevogelde de zemels en het kruipelgeweer de zaalbovens, en er zal een boog en het zwaard en de kraai van de aarde verbreken en het zal een zekerheid doen nederleggen. En ik zal je mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal je mij ondertrouwen in de gerechtigheid en in gerecht en in goede pierenheid en in barmhartigheden. En ik zal je mij ondertrouwen in geloof en je zult de heer kennen. En er zal tot die dagen schieten, dat ik verhoren zal spreken, de heer. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal ons woorden verhoren, met schade, de moest, en de olie. en die zal de Jezus verhoren. En ik zal me op de aarde zaaien, en ik zal me ontvallen, mijn oude, mijn ik zal zeggen dat we aan die zijt mijn volk en dat zal zeggen, o oh mijn volk, dat zal zeggen. Onze hulp en ons beginsel, we zijn de naam des Heeren, Hieren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk. Zijn er heilige lieve vingeren, Die trouwen houdt. En eeuwig leeft. Amen. Amen. Genade. Barmhartigheid. En vrede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 onze dieren, door de werkingen van God, den heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. En gij vergunt het ons. O bemiddelijke en volzalige majesteit God des hemels en de aarde o, Schepper en onderhouder Van al wat zich beweegt en leeft in de hemel en op de aarde En in de aarde en in de zee o, Zodat uw ogen de ganse waarin uw grootheid en majesteit zich komt openbaren, dat u niet alleen alles regeert en naar uw wijsheid onderhoudt, maar dat u elk mens in het bijzonder kent, niet alleen zoals wij elkaar kennen en ons voor elkaar openbaren, maar dat gij onze harten kent en iedere woord op onze lippen was, weet gij al reden, de redenen onze harten. En daarom mochten we wel vervuld zijn met de eerbied en ontzag, wanneer we ons onderwinden om uw heilige majesteit te verzoeken dat u ons een zegen zal willen schenken. Een zegen op grond van de middelaar des die de bron is en de verdienende oorzaak van alle geestelijke en eeuwige zegeningen. Want alhoewel geen uw algemene goedheid nog vele zegeningen schenkt voor de tijd, en dat u nog geeft of hierto, dat we nog hebben spijs en drank, en kleding. Dat we nog niet vervolgd verjaagd, dat we nog niet in te verkeren, Dat nog geen honger of pest het land verteert. Maar dat u alles in uw landmoedigheid nog verdraagt en zegend mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Maar Heere, bij alle aardse goederen die Gij ons schijn, schijn maar voor de tijd. Het zijn en wezen maar schijngoederen. Waan de wereld gaat voorbij met al zijn begierlijkheid. Ach hier dat U daartoe ons te samen zijn, waar het tot doel heeft onze geestelijke en eeuwige zegeningen waarbij we zelf kunnen leven niet alleen in de tijd maar voorbereid mochten worden voor de eeuwigheid wat dan ook de instelling en het doel is waarvan gij zelf getuigd hebt er gaat heen predik het evangelie aan alle creaturen en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden en zalig worden, haal toch in verlost te worden van het hoogste kwaad en te verkrijgen het hoogste goed de Heren, met dat doel zou een ieder hier zijn plaatsje in hebben moeten nemen met de bewustheid ik draag een kostelijke ziel om voor de eeuwigheid ik reis naar de eeuwigheid en de plaats des gebeds waar Gij nog wilt spreken door middel van Uw woord en getuigenis tot ons, is de plaats waar Gij ons nog wilt schenken, U openlijk aan te roepen en nog openlijk onze noten en behoeften in het openbaar bekend te maken. Waarom we dan ook van U bidden hierin? die de waarde van zijn ziel niet heeft meer kennen, dat u dat nog eens kwam te werken. We kennen alle de waarde van geld, van huizen, van goederen en van akkers. Wij kennen ook de waarde van elkaar als man en vrouw, en we kennen ook de waarde van elkaar als we kinderen hebben, welke waarde hebben ze voor ons en hier is we aan alles waar te hechten behalve aan onze onsterfelijke ziel op weg een reis naar de eeuwigheid dan openbaren we nog onze geestelijke blindheid en dan heb je de bediening van uw woord gegeven en dat het zijn vrucht nog eens af mocht werpen dan we nog eens waren die op de waarde van de ziel die kennen in ons het verlies van hetzelfde, maar ook de gezegende welzijn, wanneer we verwaardigd mochten worden door middel van uw woord en door de kracht van uw lieve geest tot de kennis der zaligheid gebracht te worden en dat door middel van uw woord en getuigenis. Waar dat nu gemist wordt, Heer, zou u dat alsjeblieft nog willen werken. Oh, het is nog het heden der genade en het is nog de wel aangename dag der zaligheid onthoud ons daartoe in spreken en horen toch uw geest niet of dat uw werk zich onder ons zal te openbaren want al onze werken zijn met zonde bevlekt zelfs de beste en zelfs de ontvangende genade we bidden daartoe van hierin, ach, dat u nog de paard of de rijen eens door zult willen gaan. En dat u de een of andere nog eens te sterk zal doen wat het nooit gebeurd is. En in zoverre dat het er mocht zijn, in zonderheid, o God, gedenk ook de jeugd. In zoverre ze nog opgekomen zijn... Gij weet onder welke omstandigheden dat u ze nog eens oren geven. Om te horen, leer die jongen, de eerste beginselen zijn slecht. Wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Omdat dat ze de leer van uw woord niet alleen eh, dogmatisch of leerstellig leren kennen. Maar dat ze ook de krachter waarheid geheiligd aan de zielen mochten ervaren. Opdat er nog geboren zal de worden in Sion, waarvan uw woord getuigde, Filistijnen, Thierien, de Filistijnen, de Tyriën, de Moorden, zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En van Sion zal het laatste nageslacht haast zeggen: Deze en die is al daar geboren. Heren en u komen we tot u, niet om een verlanglijstje voor te leggen, wat wij graag willen maar wat u in uw woord geopenbaard heeft en in uw woord komt te verklaren dat waar gij door uw geest komt te werken er toch ook nog zijn die de ellende en de verloren staat leren kennen die leren kennen dat ze niet alleen verloren moeten gaan wanneer ze niet bekeerd worden maar die ook leren kennen dat ze verloren liggen en dat ze in adem alles verloren hebben en niets overgehouden hebben als schuld en niets verder meer kunnen doen als schuld met schuld vermeer. ach, zouden die onder ons nog zijn hier die reden hebben om te wanhopen dat van hun zijde voor eeuwig afgesneden een verloren zaak is zou u daartoe dan uw woord nog eens willen zeggen. Of dat de weg der verlossing hun geopenbaard zou worden op grond van recht en gerechtigheid en als ze nog leren kennen dat de zaligheid buiten hun ligt in Christus Jezus en als ze leren kennen dat al is het dat er bij hen niets meer is als zonde en als ze alles verloren hebben dat er niets verloren gegaan is van die gezegende middelaarsbediening Christus Jezus maar dat het nog eeuwig vol is bij u daar al de hemelingen al uitgediend zijn geworden en waar al degenen die op aarde wonen van uw volk nou uitgediend worden en dat het een onverminderde volheid is al dat ze uit die volheid ervaren zult dat gij vol zijt van genaden en van waarheid. Al dat ze tot een rechte kennis van die gezegende middelaar gebracht zouden worden. En dat u daartoe uw woord zou willen ontsluiten voor haar hart en haar hart voor uw woord. Al dat is ze de noodzakelijkheid niet alleen der verlossing leren kennen. De mogelijkheid der verlossing maar ook de behoefte aan de verlossing. Om verlost te worden van de eerschappij der zonde... Van de vloek der wet en van God storen tegen de zonde. En verlost te mogen worden en van de straf der zonde zalig te mogen worden. Door de opgebrachte losprijs van Sion's betalende borg op God, heuvel. Waar voor al de zonde van uw kerk volkomen voldaan is en een eeuwige gerechtigheid verworven. Heere wil dan al zo nog werken onder ons, als ook, in zoverre gij die genade verheerlijk zouden hebben. Ach, hier we hebben het morgen nu stilgestaan, dat Elia steeds voor een dag kwam, ik heb gedaan. Maar ach, grote God, dat we toch zouden worden, dat we in de grond maar al bederven zijn. En als we nog wat mogen doen in de gunsten van u, dat het alleen genade is van u en dat het is een vrucht van een dierbare geest want de vrucht des geestes is liefde en liefde werkt van u zwaar ach grote God gij mocht ons die genade verlenen om bewaard te mogen worden al dat zij gehuldigd herkend en geëerd want het ongeloof handhaalt zichzelf het, maar het geloof huldigt u als en drie enigen verbond God, wil u dat we dan ook nog onder ons zijn. Al die genade verlenen voor en met elkander aan uw genade terond te verkeren. Al voor onszelf en, en voor onze leven mens, het te zoeken wat u zelf achtergelaten hebt, dat uw koning krijgt komen. Ach, hier de gedenk ons er en bewaar ons dan nog. In leren leven bij uw eeuwig blijvend getuigenis. is. Gedenkt wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Gedenkt u zien over het rond aarde de Vandaag weten wezen. Wees u naar geen samen. Verlaten en wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. Wat ik met name ken we dragen samen. U God aan met alle noden en behoeften. ere gedrengt ook op de zendingsvelden. En waar gij nog hebt die geuitgestoot hebt. Als ook in ons diep verzonken land. Uw getrouwe knechten, heren. Die uw woord nog huldigen. En uw wet nog herkennen. En het die brengen op grond van uw getuigenis. Dat u daartoe heren nog geven dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden tot afbreuk van Satans rijk en gedenkt ons diep verzonken land verzinkend volk en verscheurde kerk in uw toren nog des ontfermd. gedenkt nog wat in de ziekenhuizen zich bevindt in gesticht sanatoria. sanatoriërs, alsof u ons van deze plaats zelfs zelden mogen horen, u mocht ons dus samen nog een verbrede nog onmisbare zegen schenken op grond van dat enige eeuwig geldend offer, het bloed des vervolgens uw grote tot eer en dankzegging en ons tot zaligheid, want daar komt u toe, uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. de nu en in de grote dag der eeuwigheid. Amen. Straks is onze gedeelte gelezen uit Hosea 2. Waar we nog vinden dat er een deur der hopen geopend werd in het dal van Achor. En dat dal van Achor predigt ons de steniging van Aachens. De geschiedenis is ons alle bekend dat God verboden had in Jericho, eh, dat er niemand iets mocht nemen van de roos, die het zou doen, zou de dood sterven. En dan vinden we dat aangaan, een kleed, en gouden tong, en eh, wat zilver eh, gestolen had, eigenlijk van God. Want God had het verboden, en dat hij dat verbergt, onder zijn tent en dacht dat het niemand gezien had o oh, mijn hoorde laat ons bedenken wanneer dat wij bedenken dat niemand ons ziet en niemand ons hoort dat God ons ziet en doet. dat openbaart zich wel in aangaan die dat stilletjes onder zijn tent verborgen had en geen mens had het gezien dus, daar hij dacht dat geen mens had, hij vergeten dat God het zag. En wat vinden we wanneer ze dan Ai zouden gaan bestrijden, worden er 300 teruggeslagen, 3000 teruggeslagen. Want Ai deed een uitval en er valt over, overvalt het volk Israël een beroering. Want eerst was Jericho gevallen en nu. Geslagen, verslagen te zijn ze gaan een onderzoek instellen bij de heren ook Josia wat de oorzaak van is en dan zegt de heren, ik trek niet meer met je op de weg naar Kader is afgesneden maar heren waarom dan toch er is een baan in het leven en als hij die banden niet tussenuit doet, trek ik niet meer met je op. We lezen de geschiedenis dat Achant de laatste aangewezen werd als die de band was. En dan zegt Josia mijn zoon, wat heb jij gedaan? En dan, eerlijk, dan zegt hij dat hij de stoel Hij beleidt zijn schuld nog en... Het wordt onder de tent vandaan gehaald. En wat gebeurt er dan? Er wordt heel symbool die verbrand. En er wordt gestenigd. En er ligt een steenhoop. En dat is het dal van achter. Wat betekent? Dal van beroering. En zodra mijn de de godsgerechtigheid zijn loop gehad heeft, en gestraft geworden was ging over de puinhopen en over de stenen heen werd de weg geopend naar het kanaal en dan lazen we straks dat hij zou graag geven een deur der hopen in het dal van Achor. waar zullen we dat dal van Achor vinden wel mijn oor is de wereld in zijn agor en waarom wel een dal van beroering de gehele wereld is beroerd geworden van de zon. En door de zon is er een weg, is de weg afgesneden naar het hemelskanaal. En niemand zou die weg kunnen openen of de baan moeten tussen dat, De baan moet tussen dat. En mijn ouders, dus hoe is dan die weg een deur der hoop geopend? en elke zoon die door God tot God bekeerd wordt gaat leren kennen dat hij hier in het dal in de wereld van beroering is en dat de weg afgesneden is naar de hemel Ach, de godsdienst die hebt de weg naar de hemel zo gevonden maar waar God door de heilige geest werkt die leren kennen dat de weg naar de hemel is afgesneden en woont hier in het dal van beroering maar wat vinden dat in deur de hoop opent in het dal van Achor? Laat daar een steenhoop, er waar God gerechtigheid zijn wordt gewerkt gedaan heeft. Mijn oor in het dal van Achor is op Gohouta een kruis opgericht. Het kruis van Golgotha is opgericht. En wat is dat kruis gedaan? Midden in deze beroerde wereld, sommigen zeggen, ik weet niet of dat waar is, ik wens het ook niet te onderzoeken, maar sommigen eh, wij zeggen van de geleerden dat het kruis van Christus precies in het middelpunt van de aarde gestaan heeft. Het waar is weten we niet, we Boven hebben geen belang bij ook, eh, maar dat het precies in het middelpunt van de aarde gestaan heeft. Mijn levens, het dauw van beroering is de wereld, afgesneden de weg naar de hemel, voor die het voor eigen hart en leven leren kennen, leren hem voor persoonlijk leven kennen. De weg is afgesneden, om ooit meer met God bevredigd, want een baan van de zonde zit ertussen. En de schoot van de zonde zit ertussen. Maar wat vinden we dan? Een deur der hoop in het al Die deur der hoop is op Gogolta Gool opengezet. Ja. En hoe is dat wel bewezen geworden dan? Mijne is over vergoogoltaars kruis. Daar het bloed der verzoening gevloeid is. Toen is het voorhangsel der stempels van boven naar beneden geschuurd. En ging de deur open de deur open naar het heilige der heiligen en wanneer wij verwaardigd mogen worden om schuldenaar voor God te maken worden is het wel eens gebeurd is het wel eens gebeurd dat je het leren kennen dat je woont in het dal van Achor, en dat je nooit meer bekeerd kan worden want we zijn hem bang het oordeel van God ligt over onze zon is het dan wat het ooit gebeurt, dat er een deur open geopend is voor u in het dal van Ago dat wil zeggen op Golgotha's heuvel heeft een kruis gestaan en dat kruis heeft meegebracht dat de weg naar het hemel of naar het hemelskamer geopend is gaan we niet verder over uitweiden daarvan predikt ons uh, zondag 5 van onze Heidelbergse Catechisme. wat ons daarna de onderrichting heeft wij vragen dan uw aandacht voor zondag 5 uh, naar aanleiding van vraag 12 13, 14 en 15 met het antwoord waar we al dus lezen aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en even straf verdiend hebben is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een andere volkomenlijk betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord in geen wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen nee? Antwoord nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere zo, er kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Antwoord: zulk ene die waarachtig en rechtvaardig mens is. en nogthans ook sterker dan alles schepselen, dat is. die tegelijk ook waarachtig een God is. Wij wensen hier boven te zetten. daar we hier vinden boven staan. het andere deel van de mensen verlossing. behoefte aan de verlossing en staan in de eerste plaats stil verlossing mogelijk bij voldoening aan Gods recht ten tweede verlossing onmogelijk door onszelf door een ander of engelen en een derde, ten derde de verlossing alleen mogelijk bij de Godmens we zullen trachten en weinig tot lering onderwijs te spreken met de hulp van de sere vooraf zingen we echter van Psalm 49 en daarvan het tweede en het derde vers wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt als ik omring benauwd door het geweld dat in mijn valse zijn hoogstens genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijk dan valt, zijn schat behaalt zijn broeder niet in het leven, hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven, hij kan de prijs der ziel dat rantsoen, aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoende wat er verder volgt in het tweede en derde vers van Psalm 49. staan bij zondag 4 wat wel een zeer ernstig onderwerp was dat alle hopen van verlossing afgesneden werd in zonderheid wanneer de vrij laatste vraag nog gedaan werd is God dan niet warmhartig? antwoord God is wel warmhartig maar ook rechtvaardig Daarom zo eist zijn gerechtigheid. Dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is. Ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. We zeiden het was een zeer onernstig onderwerp. Of dat er nog wat van mee te genomen is dat weet God. Eh, maar dan vinden we hier boven staan het andere deel van s'nensche verlossing. En daar hebben we boven gezet niet de mogelijkheid van verlossing, maar behoefte aan de verlossing. Want mijn ogen, we zouden hier over dit onderwerp voorwerpelijk uitvoerig kunnen gaan spreken en onderwerpelijk met toepassing eindigen maar we wensen met dit onderwerp wensen we onderwerpelijk te spreken in zonderheid omdat hier gevraagd wordt niet aangezien een mens maar hier vinden we aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebt, is er nog een middel om de straf uh, te kunnen om deze straf uh, zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen uh, wanneer hier in zonderheid het woord die wij uh, over het woord die wij gehandeld wordt dan vinden we hier dat een onderwijzer spreekt over eh, die zich schuldig weet. En die overreed zijn andersom. En laat ik het zeer kort en krachtig en duidelijk zeggen. Mensen die er schuld over hebben krijgen te nemen en de straf overgenomen hebben. En mijn rode, dus, wanneer dat nooit gebeurd is. Wat we ook zouden beleden hebben wanneer dat nooit gebeurd is, heb het recht van God nog nooit recht zijn werk gedaan. Want door het recht van God, en we willen daar in zonderheid de nadruk op leggen, dat buiten kennis van Gods recht nooit de schuld en de straf overgenomen kan worden. Want Gods recht in het voorgaande zondersafdeling snijdt alle pogingen en alle hopen van verlossing van mensenzijde af. En vinden we in de vraag gesteld een overname van schuld en een overname van de straf want we kunnen nooit geen straf overnemen als men geen schuld over krijgt te nemen wilt u dat goed onthouden dat men nooit geen straf over krijgt te nemen als we eerst niet de schuld over krijgen te nemen David zegt in salm 51, eh, toen hij de dus schuld thuis kreeg, dat hij ook de straf aanvaard Uw doen is rij en uw vondst schaamt rechtvaardig. Wij moeten hier, mijn heuzes, een zeer ernstige scheidslijn gaan trekken: dat wanneer we dan ook nooit met het recht van God in aanraking gekomen zijn. Dat wil zeggen dat God afsnijdt alle wegen van mensenzijde om ooit meer in zijn gunst hersteld te worden. Zitten we nog in een gebroken werkverbod. En dan kan men uh, nog proberen uh, met beweeg of het is met indrukken. Uh, met voorkomende waarheden met gemoedelijkheid met teksten en versen en aangename gestaltes zonder het recht van God te houden en dan durf ik u van deze plaats af te prediken dat als je daar niet meer kennis hebt en geen kennis van Gods recht moet u met dat alles voor eeuwig verloren gaan. en we zeggen het met ernst op dat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid en daarom mijn hoeders is er nergens zulke vijandschap tegen als tegen de leer van recht en daarom is het dat men veel liever naar de bloemhoven gejaagd wordt en kussen zonder de armen eh, of zo de armen genaaid wordt en op zonder grond van Gods woord in een hemel gezet wordt. Daarom omdat er niet meer over rechts hier gesproken wordt, gaat er zelfs de beste kerkkreintjes, maar naar alles gaat bijna naar de hemel. Maar houd even de achterlid: God gaat voor geen ene sterveling van zijn rechter waarin bestaat zijn weg. we herhalen dat nog eens even dat Gods recht hierin bestaat dat hij eist van mij en van u een zon zulke volkomen gehoorzaamheid dat ik aan de eis der goddelijke wet dat God liefhebber boven alles en ons naaste als onszelf volkomen voldoet zodat we zo rein en heilig moeten zijn als adem in paradijs. Dat is ten enenmale door onze val voor eeuwig afgesloten en afgesneden. En weet je waar nou de grootste blindheid en de onkunde in bestaat: dat een mens van zijn gebed is, van zijn indruk is, van zijn bemoediging is enzovoort. En van dat die hoop nog eens bekeerd te worden. En dat hij soms nog eens verlangt bekeerd te worden. Mijn woorden staat die daarmee. Nou net zijn tijd verslijt buiten het recht van God. En is in wezen nog doende. Om aan Gods recht te knibbelen. Dat is eigenlijk nog vijandschap tegen God. En ten andere houdt het in. Dat men niet erkent de volkomen arbeid van Christus Jezus. Onbekend. Zo is het ook geen wonder, mijn hoeders, dat men zo weinig kennis heeft van de tweede persoon. Want die wordt alleen op grond van recht gekend. Vandaar het is het dat er zo'n blindheid zulke onkunde is, En dat men door die onkunde en blindheid eh, soms zichzelf verleidt en anderen ook nog verleidt. Daarom het onderwerp, meneer is zo ernstig en van zulke een belang. Het geldt ons eeuwigheid. Daarom bevinden <coughs> we hier ten eerste zeggen we dat de kerk hier beleid aangezien wij dan naar het rechtvaardig god in God tijdelijk en eeuwige verstraf verdiend hebben, maar dat is toch wat mensen. Als je trouw de kerk gaat. Als je trouw je plichten vervult. Als je goed voor je gezin bent. Als je goed voor de kerk bent. Als je geen openbare zonde leeft. Als je nog bewaard wordt voor openbare zonde, Als je nog harde bidden kan. Als je bij tijden nog gemoedstranen en bewegingen hebt. Als je bij tijden nog eh, graag in de kerk. En dat je nog graag hoort ook. enzovoort. En dat alles bij elkaar bij mijn Dat aanvaart God niet. Als grond voor de eeuwigheid. Daarom zeggen we. Waar het staat en ontstaat de behoefte aan de verlossing. Wel dat men door God. Voor God overkrijgt te nemen de schuld. Want anders ligt er in de grond van ons hart een eeuwige vijandschap tegen God. In zonderheid nog, wanneer dat hij niet beantwoordt aan ons roepen, aan ons bidden, aan ons smeken, aan ons doen, aan ons toppen. God niet beantwoordt en soms de vijandschap openbaart, al is het soms en niet in het uitwendige. Maar dat innerlijk, mijn houders, het zou best kunnen zijn dat u in uw hart nog tegen zit te spreken tegen deze leer, zal niks je zijn. Nee. Maar hou toch in gedachtenis dat het de leer is die gebaseerd is op Gods even getuigenis. Een God, hoe kan zo God een mens genade verlenen? Vergeven. als we niet leren kennen dat we de schuld gemaakt hebben en dat we vloek, hel en straf waardig zijn want het is geen geringe zaak wat hier staat dat ik de eeuwige straf verdiend heb dus dat ik een mens ben die overkrijgt te nemen dat ik rechtvaardig op mijn eigen stof voor eeuwig verloren moet gaan Ik weet van mijn houders. De algemene verzoeningsleer. Ach. Die stapt er overheen. Christus heeft voldaan. Dat zo dicht nabij komt. Dat spreekt over. Ach als de Heer je maar levend gemaakt hebt. Te leg aan de kant van God. Leg je je zaak niet zo vast. Als je dan een kenmerkjes maar net, Maar hier vinden we het zuivere kenmerk. Van het werk van God en Heilige Geest. Een uh, schuld overnemen en straf aanpakken. Ja. En als we dat nooit leren kennen, mijn horens. En ik laat een mate stilstaan. Maar als we dat nooit leren kennen. dan durf ik u te verzekeren. al kon je een geschiedenis schrijven. van uitreddingen en gebedsverhoringen. en wonderen en tekenen. Een geschiedenisje, een boekdeeltje ervan schrijven. En je hebt deze zondag niet beleefd, ga je voor eeuwig mee verloren. Ik, hier staat ik, ik kan niet anders, God helpen me. Er is geen ander leer. Nee. En er is ook geen andere weg. er is ook geen andere middel als het overnemen van de stoel en het overnemen van de straf en dat weet ik wel dat is een werk van God en Heilige Zee en als we daar buiten spreken over een veiligmaker en een verlosser mijn houders dan hebben we wel te onderzoeken of het de ware Christus wel is want vele zullen er zijn. Die zullen komen in mijn naam zeggen. Je dus ziet hier is de Christus. En zien daar is de Christus. En wil ik dit nog even zeggen. Dat men. De behoefte. De verlossing mogelijk. Maar met voldoening aan Gods recht. Wanneer ik hier wil. God wil. Dat er aan zijn gerechtigheid genoeg is. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een andere volkogelijk betalen dat gaat God niet af. wanneer we hier vinden eh, ten eerste dat God eh, wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden dat wil zeggen in de eerste plaats dat ik zo heilig leef als adem in de staat terecht het was kan ik dat niet dan in de tweede plaats dat ik de straf doordraag die adem en wij onszelf onderworpen hebben en waarvan genoemd wordt de eeuwige straf van lichaam en ziel dat kunnen we ook niet en want mijn ouders daarom het zou een verschrikkelijke zaak wezen om verloren te moeten gaan want de straf blijft eeuwig want we kunnen omdat de zonde begaan zijn tegen de eeuwige God in eeuwigheid niet voldoet we hebben het straks nog gezongen en laat God ons bewaren voor vleeselijk medelijden ach ik weet wel mijn heures de liefde die brengt mij de gunning en de gunning groot gunt het de grootste vijand wel je gun je grootste vijand de hel niet maar wat dan wel ach we zeiden dat is de menselijke gunning Jezus weende zelfs over Jeruzalem ja. en maar nou, dan zegt hij niet wanneer hij overweende en eh, gij hebt niet gekend en ach ik zal toch al voor je betalen. Nee, ziet uw huis, wordt u hoest gelaten. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroom. En elkeen die buiten gerechtigheid en gericht meent. Ten hemel in te klimmen zal zich te plegeren vallen. En lopen tegen de gerechtigheid God. En mijn hoeders, nou mogen ze van me zeggen dat ik hard ben. God is mijn getuige dat het niet waar is. En ze mogen me veroordelen. Of dat ik een dictator ben. Maar God is ons getuige dat het niet waar is. Recht en gerechtigheid is de vastigheid van God trok. En die daar buiten om meenzalig te worden... En buiten daar om zich grond bedriegt zich. En we wensen u te bewaren voor bedrog. Want het zou toch wat wezen mijn huls. Als u in het gericht kwam te staan. En je zou moeten zeggen die man staat en die heeft me bedrogen voor de eeuwigheid. Al is dat hier soms in uw hart de vijandschap openbaar tegen deze leer. Want zo ben ik en jullie van natuurlijk zijn er allemaal vijanden van. Waarom denkt u mijn ouders dat een mens uit adem aan zo'n leer wil? Het is alleen maar dat wanneer we ons moeten onderwerpen aan het gezag van Gods moed. En aan het gezag van Gods getuigenis, dat we voor die leer moeten vallen. Is nog anders of dan we ze in praktijk krijgen te beleven. Daarom God heist, dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En er moet betaald worden. Och, er betaald worden, wat wil dat zeggen? We hebben een de schuld gemaakt. En de schuldeiser we hebben het verleden meen ik nog aangehaald. De schuldeischer, wanneer wij schuld gemaakt hebben en we kunnen ze niet betalen. Al is het tijd tegen die schuldeisen zou wenen en zeggen, ach, ik kan het niet betalen. Het is mijn eigen schuld wel. Dan hoeft die schuldeisje niet te zeggen, ik ontsla je van die schuld. Dus zelfs, in mijn dus, al is het hier in de wereld soms dat een koning of een keizer of een president gratie verleent. Dat wil zoveel zeggen. Genade verleent. Dat wanneer er bijvoorbeeld ter dood veroordeelde zijn, eh, dat hij eh, zijn gratie of zij zijn gratie verleert, dat soms de doodstraf omgezet wordt in levenslang. Of zelfs gebeurt het wel eens bij een kroningsdag van een vorst, of bij een president die. Uh, voor het eerst president wordt of bij verschillende omstandigheden dan die in de gevangenissen zijn gratie verkrijgen soms wel van een paar jaar dan ze voor veroordeeld zijn gratie verkrijgen zo geeft God geen gratie zo willen wij het wel zo willen wij het wel en we zeiden daarom verleden nog als wij ons knieën buigen en vragen om vergeving. dan willen wij wel dat God gratie verleent. en de straf opheft. die we verdiend hebben. en dat we met onze plichten en deugden nog menen God te behouden. Houd één is wanneer er nog één draad in ons woont. waardoor we menen. Dat we Golden ons verdienstelijk kunnen maken. Ja, zelfs dat ene zucht we nog menen dat waarde heeft om Golden te bewegen tot gratie, eh, dan zijn we nog maar openbaar vijanden van genade te zijn. Ja. <coughs> Misschien dat een een of andere denkt, eh, maar het is nu genoeg ach mijn uur ik zou u willen overreden en dat het is waar mocht worden ik, ik ben overreed en gij hebt me, over, me overreden en ik ben overreed geworden van de waarheid van de waarheid wanneer zie je vragen om, eh, waardoor we deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen dus of dat God genadig wil zijn, Ach, zouden me niet mijn hordes, wat beweegt of het is naar de hemel gaan. Of God genadig wil zijn. En ach, dan kan men nog denken milde gedachten en goede gedachten van God te hebben, dat hij toch genadig is. Maar mijn hordes, eh, daar wordt er soms nog wel eens verbied genade heren en geen recht uh, dat is in de grond nog vijandschap genade voor het recht te stellen dat komt hij hier ook te doen hij gaat genade voor het recht stellen maar God handhaaft het recht en wil op grond van voldoening aan het recht genade schenken we zeiden hier kan een vorst een genade pardon schenken, maar God doet het nooit buiten voldoening. Weet je waarom? Wel met eerbied gesproken dan zou God eigenlijk de zonde goedkeuren. De zonde goedkeuren, ja zeker als hij ze vergaat zonder voldoening met andere woorden of dat God het niet zo nauw neemt met de zonde, laat ik het zomaar zeggen en u openbaart in ons hedendaags christendom dat men denkt dat God het niet zo nauw neemt met de zonde, daarom wordt de hord zo vleeselijk maar mijn hordes, de ware dienst van God is niet vleeselijk die is vleesdodend want als we nog ene zucht menen waardoor we ons verdienstelijke hebben we nog wat om te roemen dan kunnen we met je, met nog zeggen ik heb zeer veel gedaan voor de Heer maar wanneer God open gaat stellen zijn heilig recht dat hij daar geen afstand van doet hij mijn houders nou kan er gezegd worden, ja, maar denk om de kleintjes. Want een Heer heeft nog kleintjes ook. Weet je wie dat zijn de kleintjes die komen te vallen onder het recht van God? Dat worden kleintjes. Die worden zo klein voor God dat ze er schuld over krijgen te nemen in de straf. De kleintjes die zijn niet die hier of daar eens in een grep kruipen of in een hoekje kruipen. Om een gewesje te doen. Daar kan de grond nog van wezen eigen liefde. En we kan het doel nog wezen eigen bedoeling. En waar dat men nog niet bekomt zich over de eer en over het recht van God. Ach, mijn hoeders, ik wenste wel van God. Dat we zo duidelijk zouden zijn. En ik durf u gerust te zeggen. Als is het dat u u voor bekeerd zeld houden en dat je de naam zal hebben van verkeerd of van rechtvaardig en je hebt dit kardinale punt je bent nooit met het recht van God in aanraking gekomen dan zou ik je de raad willen geven doorzoekt u zelf van nou ja doorzoekt u zelf en nou en wij staan hier als in de tegenwoordigheid God en we wensen dat God ons genade verleent. Om te handhaven de gerechtigheid God. Maar waar hebben we schade van. Want nee mijn ouders, daar heeft die het waar echter mag leren. kennen is geen schade van. Ach houd die gedachten is. Men kan bij het zon, bij tijden alles beredeneren En dat een rechte, dogmatische of leerstellige kennis van de waarheid hebben zeer hier aan te bevelen. Ach, in dat opzicht proberen wij ook nog uh, de catechisanten, als het kan, hoe moeilijk dat het ook is om ze enige kennis te doen hebben van de leer der zaligheid, waar mijn oordes, men is zo verlicht misleid en zo spoedig verleidt. Het vleeshout van een godsdienst, eh, daar we een beetje de ruimte van kunnen hebben. Ja. Ach, ik durf u gerust te zeggen, mijn houders, als er zijn verenigingen die opgericht worden in de kerken, is met het recht van God te doen kregen, zou men wat anders gaan horen, hoor? Zou men wat anders gaan horen? Nu kan de lofzalmen gezongen worden. En gezellige avondjes. Met domen is geopend en gesloten. Maar buiten het recht van Goddam. Daarom zegt Jesaja 1 vers 27. Zion zal door recht verlost worden. Daarom wordt ook de behoefte aan de verlossing gewerkt. op. Oh grond en met behoefte aan voldoening van het recht daarom vinden we hier dat is echt God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en dat er betaald moet worden en daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een andere volkomenlijk betalen dus tot aan de laatste zonde toe er moeten we volkomelijk voldoen en mijn woord is dat een schuld is van de aarde gerezen tot aan de hemel. Als je een zonde leert kennen, leren kennen als er meer zijn dan de aarde en Jos en als het zand per zich, Want van nature zijn we mensen die kunnen niet anders als zonden. Daarom, wanneer we dan hier vinden dat hij zegt dat er betaald moet worden, maar dan zegt hij nog iets bij. Door onszelf, maar de mogelijkheid wordt hier geholpen. En de behoefte aan de verlossende de mogelijkheid. Door onszelf of door een ander. Dus hier wordt in beginsel eigenlijk al gegeven enige hopen om oh, een zout te door een ander. Uh, dat zijn die mensen die aanstond Jezus bij de hand hebben. Och mijn de dus Laat u toch niet misleiden. De Heere begint niet met Christus. De Heere begint met schuld. En waar die nu begint met schuld. En de schuld gekend en geërkend. En geaanvaard wordt zowel de schuld. Als de straf der zonde, Dan vinden we hier. De behoefte aan de verlossing. en een lichtpuntje gaat zich openbaren. Een lichtpuntje. Hoe uh, zou de haast zeggen, gelijk als. in de morgen. wanneer het donker is. en het begint te schemeren. of het begint te morgenlicht. dat uh, een lichtpuntje. dan is er de zon nog niet. en toch kan het al licht wezen. En dan vinden we door onszelf of door een ander, volkomelijk betaal. Dus de mogelijkheid van betaling. Ach, en met andere woorden, we vinden dat een onderwijzer hier de arme, ellendige, verloren zonde. En ach, wanneer er nog onder ons zijn. <coughs> en ik weet dan er onder ons zijn, ik behoef dat die persoonlijk en ik bedoel dan ook in wezen niet in een of andere, maar toch weet ik dan eronder zijn die hun geval voor hopeloos houden en die hier als doodbrekende over de aarde gaan en weet je waarom? wel dat je geval hopeloos is, dat is waar maar dat behoeft niet te leiden tot de wanhoop dat al is dat je leven van je jeugd aan eh, tot aan deze dag toe in je aangezicht ligt en tegen je getuigt, En dan al je zonden en je zonderregister voor je aangezicht gesteld wordt. En dat nog met verzwarende omstandigheden geleefd hebben onder het licht dat is even redelijk, Dan leert hier. Zijn onderwijzen zelfs nog. Als we ons werkelijk schuldig mogen weten. En moeten bekennen heren. Dat zou eeuwig recht wezen als je me niet legt. Niet alleen zou het eeuwig recht wezen als je me niet legt. Maar het zou eeuwig recht wezen als je me kwam te verdoemen. En wel, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. En zie mijn berouw horen een boeteling pleit. En dan vinden we hier, we zijde de behoefte aan verlossing enig licht. En daaruit de tweede vraag. Wanneer u aan het betalen bij De verlossing onmogelijk door onszelf, door een mens of door engelen. Wanneer dat hij de vraag doet, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord. In geen wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks groter. Komt u weer af te snijden, kunnen we door onszelf betalen. Wat is de onderwijzer? Ja, misschien denkt u wel dat de wij scherp zijn. Nee, denkt dan dat de onderwijzer scherp is. En dan verwijst hij ons naar verschillende teksten hier. Job 9 en 15 en en 14, Psalm 130, Matthäus 6 enzovoort, verwijst hij naar verschillende hoofdstukken en naar verschillende teksten. Een gegrond, deze mensen die die catechismes opgesteld hebben, die hebben wel een gegronde kennis gehad hoe ze zalig zijn geworden. En die hebben er wel wat van geleerd als ze toen ze zalig geworden zijn dat God al eens meer krijgt. En dat God op zijn heer aanwerkt. Want mijn oorlog is dus wanneer we ons schuldig mogen kennen in de straf verder, Ach, dan komt hij toch zo diep te buigen. Dan komt hij zo diep te buigen voor dat hoge wezen. Want dan vinden we dat hij zegt. Maar kunnen wij door onszelf het betalen? Ach, hij zoekt nog een uitvlucht en mijne horen door een zee van tranen kunnen we nooit betalen al was dat we met Tusserlums jaren op de aarde kropen om te betalen al was het dat we dagelijks beleidenis zouden doen van onze schuld en we zouden nog willen gebruiken als een betaalmiddel Ach, dan zijn we nog maar doende Om God te bevredigen met eigen gerechtigheid ja. Is het nu geen wonder, mijn heurdes, Dat Rome zo aanhangen Is het geen wonder, mijn heurdes, Dat Rome zullen aanhang hebt Daar kan je je zaligheid verdienen ja. Daar kan je zelf wat aan En voor je zaligheid doen ja, maar is dat nou niet te scherp dat men er totaal niets aan kan doen? Ach oh, nee, mijn ouders, Die eerlijk zalig geworden zijn. Die zijn zalig geworden zijn aan de weet gekomen dat God het gedaan heeft. Dat God het gedaan heeft. Vandaar ook wanneer we hier vinden uh, dat eigenlijk nog de eigen gerechtigheid op de voorkant treedt. Uh, maar kunnen wij door onszelf betalen? Uh, als dat nog mogelijk is, uh, vertelt het aan ons eens. Uh, zeg het dan eens. En wat zegt hij dan? In geen wij wijze, maar wij maken ook de schuld. Nou, dagelijks meer, dat is er wat. Dat we niet anders kunnen als elke dag schuld met schuld vermeerderen. O, oh, daar is toch wat voor nodig, mijn hoeders. Om dat over te nemen en dan verder. Dat we nou niet anders kunnen. Als elke dag onze schuld groter maken. Hoe kan nou iemand die elke dag zijn schuld groter maakt. Hoe kan die ooit een betaalprijs opbrengen. We vinden nog in de waarheid dat er een was. Die 10.000 talenten schuldig was. Dat in geld genomen. Ik meen van 170 miljoen gulden is. Het is of dat en heren de prijs. En de schuld zo hoog komt te stellen eh, dat hij wil zeggen: die is niet te betalen. Ja. En zo is het ook omtrent eh, de onderwijzen, wanneer dat hij hier zegt: het is onmogelijk. Eh, we zeiden niet door onszelf, hij had nog een vraag: kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Kan er ergens in de wereld een bloot schepsel van mijn houders? De paus wel. Ja. De paus die krijgt van zonden verlost. Ja. En als je nog te biecht gaat, kan het ook nog. Uh, blote schepselen die aantasters zijn van Gods heilig recht. En die ook eens in aanraking zullen komen met Gods recht. De antichrist, neem daar bij mijn hoorden de remonstrant. En welke kerk is er nog in ons Nederland eh, waar geen remonstranten gevonden worden? Ja. Wat is een remonstrant? Ach, dat, we gaan nu uit. Heimelijk weg nog te denken dat we zelf nog wat aan en voor kunnen doen. En die remonstrant zit in mijn en in jullie hart. Is het is uiteindelijk van onze vader Adam geleerd. Die is aanstonds begonnen om van vijgeblaren een kleedje te maken om zijn schande te bedekken. En dat zit hem zo diep ingeworteld. Daarom, mijn hoorde, is het een leer die altijd tegengesproken is. En vandaar het is een leer dat toen men de is misgemaakt was in een tijd van vervolging. Een tijd van vervolging. Waar Rome zelfs vastgesteld heeft door een paus op een concilië. Dat elk een die zegt dat hij uit genade zonder de werken zalig wordt is een vervloekte ketter. Daar gaan tegenwoordig onze protestanten... Ik ga er samen mee op een preekstoel staan, Ja. En ik ga er samen liever koeten. liever met ons. Dan houden ze we wel op een afstand. Waarom, mijn om Omdat we de rotte gronden voor de eeuwigheid aantasten. En het bedrog omsluit. Neem als God u genade geeft. Mooi maar niet rekenen daar bij de godsdienst. Eén pardon of een gunst kan vallen hoor. Als je de leer der hoogheids zou mogen handhaven. Dan krijg je niets minder tegen als de Ja. Dan is er ook niets zo verenigd als de Niets zo verenigd als de En als je eigen hart leert kennen, krijg je dat jij hart vindt. O oh, we willen dat niet bevestigen met onze eigen ervaring. Maar tussen twee hartjes. Wij zaten eens onder een predicatie en ik maakte me zo boos. Ik zei dat ik nooit meer hoor. Dat is geen leven. Als je op alles het volle der verdoemen is wat de Christus schrijft, dan moet je het een en ander beleefd hebben. Dan moet je wat hebben kunnen praten. Maar wel een goede toestand die schaaf hebben enzovoort enzovoort. En zo blind en dwaas is een mens. dat ik wel s'avonds van nijd en van vijandschap genees bidden. Nou, dan ben je toch aardig gesteld? Ja. dan ben je aardig gesteld. Dan veroordeel je de preek en de preker. en je aangaat jezelf. Maar toen mevrouw zei, we gaan niet naar bed. of je ja. zal bidden. Uh, moesten we dan toch omskrieën En in de duidelijkheid was het is goed voor een mens dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij steekt zijn mond in het stof en zegt misschien is er verwacht. Achter gaat hij hoor. Ja. Dan smelt hij weg in de trein dat hij een vijand is van genade. Van vrije genade. Met voldoening aan Gods gerechtigheid. We gaan er maar niet over uitweiden. Maar we weten zelf iets uit ervaring. Welke vijanden of dat we zijn. Van recht en van gerechtigheid. Daar moeten we voor ingewonnen. En overwonnen te worden. Om te leren scheiden Dat er nog bij mij. Nog bij enig schepsel Dat kan u bewaren vooraf zijn afgoldrij met wie dan wel met een leraar al met Gods volk Houd er rekening mee mijn hoeders wanneer men met elkaar afgolderij bedrijft daar zijn we beide slecht mee daar afgoldrij mee bedrijven wordt en die doet ja, we beide slecht mee. de waarachtige liefde uit God dat verbindt maar op grond van recht en door het bloed. En anders moeten we voorzichtig wezen. En want waan mij de horen, stellen we vlees tot onze arm. En vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Want al is het dat van een kind van God of van een dominee een zegen zal worden. En buiten het recht van God, dan zijn nog bedriegen Och, Ach, dan bedriegen! Ze mogen vriendelijk zijn en ze mogen aanspreken. En vermanen, gunnen. En uit de gunning spreken. Maar als het gaat, mijn hout is over de leer. Ach, dan moeten we voorzichtig wezen. Want anders worden we met onze afgolden geslaagd. Daarom, uh, die ook mag gebruiken onder die leer. Ach, dat worden geen vijand. Nee. Ach, die gaan er iets van, heer, heer, ik wens op geen andere grond zalig te worden als mijn verheerlijking voldoende, voldoende erg. Eh, dan zegt hij, kan ook ergens een schepsel ge ge gevonden worden, dat voor ons betalen, een bloot schepsel, eh, mijn horen van de mensen niet. De losprijs hebben we straks gezongen van de mensen. Ziel is te kostelijk. Omdat zijn broeder het ranzoen zou kunnen geven. Zouden het engelen kunnen? Ach, die hebben geen lichaam. Engelen zijn wel geestig. En engelen zijn wel dienstbaar voor de kerk. Maar die kunnen niet betalen. Nee. Dus hier wordt afgesneden wanneer dat hij zegt. Neem. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Elk mens moet voor zijn eigen schuld en is onderworpen de schuld, zijn straf voor zijn eigen schuld die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van den eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepsel daarvan verlossen geen schepsel kan de last van de eeuwige toren God dragen die is er niet van Adams geslacht dus hier geldt het eigenlijk hier laat men alle hoop bevaren van kant, naar gezegende zaak gezegende zaak wanneer we ten derde uh, nog even stilstaan bij. Uh, wat moeten wij dan voor een middel en een verlosser zoeken. Dan zijn er de behoefte aan verlossing. Er is hier niet een mens die zegt. Is dan zodanig. Dat er geen mens is die voor me betalen kan. Geen engel. Oh dan is het wanhopig verloren. Nee. We zijn hier is er eentje die heeft behoefte. En met de kerk behoefte aan de verlossing. Uh, aangezien wij. En, maar kunnen wij door zelf betalen er kan er ook een mens gevonden worden dat voor ons betalen u merkt wel hier is in wezen iemand die bekomend is over het huil van zijn onsterfelijke ziel en dan gaat hij de vraag noemen wat moeten wij dan voor een middelaar en verloster zoeken dus hij vraagt naar een middelaar naar een verlossing. We moeten, welke moeten we dan zoeken? Hij wil zeggen: Als er eentje weet. Als er één is die de mogelijkheid geeft. dat ik verlost kan worden. van de wrekende gerechtigheid Gods. van den toren Gods tegen de zonde. van de straf Gods tegen de zonde. Als er eentje is, weet je er eentje? Ach, dat deed de tolle, dat deed eh, de peesterlezen zeggen, magde broeders, wat zullen we doen? Dat deed de stokbewaarders zeggen, lieve heren, wat zullen we doen om zelf te worden? En wees die nog een middel, is er nog een middel? Zou het nog kennen, zonder krenking van God gerechten, met voldoening aan God recht, is er nog een middel? O, oh, ziet mijn hoeders de belangstelling. Je merkt wel dat het anders is. Als dat men gaat zitten zoeken bij zichzelf, zou dat van God geweest hebben. En ik geloof dat ik dat toen van de Heer gekregen heb. Die waarheid heb ik zeker ook van de Heer gekregen. Daar krijgt niemand uit mijn handen. Wees voorzichtig, goed. Wees voorzichtig. Als God zijn recht openbaar snijdt, die avondzaak snijdt die alles af. Plaats in het recht van God op. Daarom vinden we hier de vraag, wat moeten wij dan uh, voor een middelaar en verlosser zoeken? Uh, dus hier wordt er eentje, die behoefte heb aan de verlossing. Let wel mijn leren, zij hebben het er niet over, kreeg ik nog eens een tekstje, kreeg ik nog eens een versie. Ach, uh, kreeg ik nog eens een belofte. Of dergelijke. Nee. Wat moet ik voor een verlosser doen. De weg naar God is afgesneden. De weg naar de gemeenschap God is afgesneden. En dan nou zal de Heer een deur er hopen openen in het dal van Haak. Nou zal die weg maken des hier werd nogthans verspreid vol glans terwijl dit haar bekeert eh, waarin bestaat de bekering van het hart in het overnemen van de schuld en de straf en in het haten en verliezen van de zon en wat antwoordt hij dan eh, dat de zijde het licht begint te schijnen kennen die waarachtig en rechtvaardig mens is en nog dan sterker ook dan alle schepselen dat is, die ook tegelijk waar God is. Zulk een, eh, die eh, waar en rechtvaardig mens is, dus zulk een die zonderloos is. Ja. En die karparen die vinden, een zonderloos mens. Adem is zonderloos geweest in de staat rechter. En toen die gevallen is als representerend hoofd van het werkverbond, zijn we een geworden. Dus wanneer dat hij hier gaat zeggen, zul ik een, die rechtvaardig mens is dus, die moet zijn zo heilig en rechtvaardig als Adam was in de staat gerecht. Nee, hij moet nog meer zijn. Mijn hordes, hij moet niet alleen God lief hebben boven alles en ze naast als zichzelf maar als borg en als middelaar waarvan dat hij zegt hier, en die ook een mens is die nogthans ook sterker is dan alles schepsel dat is, die tegelijk ook van rechter God is. Dus de Godmens, wat hier naar geweest, een die zonde is en die tevens ook God is. Dat wil zeggen die door zijn dagelijke gehoorzaamheid aan de eis der goddelijke wet kan voldoen en die door zijn leidelijke gehoorzaamheid de kracht heeft om in zijn menselijke natuur de toren Gods tegen de zonde te doorzetten. Want die, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid in het. ach we zeggen het begint een beetje te lichten er is geen wanhoop noodzakelijk wel wanhoop aan onszelf wanhoop dat het van mensenzijde een voor eeuwig afgedane zaak is maar niet wanhoop dat er bij God vandaan nog een mogelijkheid is met voldoening aan zijn gerechtigheid u <kacht> ziet hier mijn houders we hebben getracht in het kort. Uh, zo kort mogelijk. Iets van dit onderwerp te behandelen. Laten we met een enkel woord. Die gaan besluiten en zingen vooraf nog. Uit de 119e psalm. Het 69e vers. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt. In het. De 69ste vers van Psalm 119. dat we op uw waarheid letten, dat wij al op hoge prijs u leren, en het heilig recht van uw getuigenis zetten. We hebben in het gezongen vers, beleten de waarheid die we vanavond behandeld hebben, dat het de waarheid is. <lacht> maar nu de vraag, mijn houders, of dat we die leer op hoge prijs stellen. Ach, dat zullen we niet doen. Als we nooit in kennis gebracht zijn met onze schuld. Dat zullen we nooit doen. Als we nooit hebben leren kennen. Dat we rechtvaardig onder de vloek van de wet ligt. Dat God zijn recht hangt zullen we nooit doen als we niet leren kennen dat de wereld een plaats van beroering is in plaats van een paradijsje we willen hier van de wereld nog wel een klein paradijsje maken maar die eerlijk door God gemaakt worden die leren kennen dan zijn het dal van beroering Een plaats Waar de troon des satans is en waar de weg afgesneden is naar het hemel op. O bedenk eens mijn hunders. Een plaats van beroering. Zodat het hart ontroet en beroerd kan zijn. Ach, zou ik nog zalig kunnen worden. Zou er nog een weg en een middel zijn. Om die verdiende straf te ontgaan, zouden die nog onder ons zitten. we zij de verleden weg, wat is het onderwerp toch ernstig. En we vinden hier nog uh, dat, daarom wil hij dat we door onszelf of uh, door een ander betalen. En dat, als er vraag gedaan wordt, kunnen we zelf iets doen, dan we niets anders kunnen het de schuld meer te maken. Hoe kan u een mens die de schuld dagelijks meerder maakt? Ach, opknappen dat is ons aangeboren. Opknappen dat is ons aangeboren. Maar bedenk eens mijn hoort. Als je in een trein zat. En eh, je zat daar en je zat te zagen. Een vuile plek op je jas of dergelijke. Dat liet, zou je voor schande niet? Zou je dan de man die zegt: Man kijk eens, daar heb je tegen gestaan? Zie dus hoe eruit ziet. Zou je dat deelt ermee te maken? Of zou je hem dankbaar zijn? Dat hij op die foute plek was. Ach, dat is nou net het onderscheid. Ik haal even dit flauw beeld aan. Ja. Ach. Dankbaar zijn als we op onze vuiligheid gewezen worden. Dat we dagelijks niet anders kunnen schoten, niet Of eh, dat we zouden dus zeggen, ik zoek het voor mijn eigen wel uit. Hoor. Houd er rekening mee, dan kan je niet mee bij de hemelpoort terecht. Als we niet buigen onder het gezag van deze leer. Ik heb het niet over een leer van mij, want dat geldt niet. Maar de leer van Gods gedrag de leer van Gods woord. En we zullen er niet onder buigen, zouden we ons eens de beste aanlopen. Ja. Eén van twee, mijn heuristen, dus we zullen ons te plekken lopen tegen het recht van God of we zullen op grond van recht leren kennen uh, de Godmens. ach was dat te wel dat we, als hij in het dal van beroering uh, beroerd was van de Ege zonde mocht leren kennen dat er in het middelpunt van de wereld een kruis gestaan is en gelijk de aarde zegt men om een draait Zodra uit de kerk komt het kruis van Christus. Het middelpunt, het spil van de kerk. Het kruis waar het bloed vergoten is. Het kruis waar voldaan is. Aan de eis der goddelijke gerechtigheid. Want God was in Christus. De wereld met hemzelf verzoenende, Haar een zonde aan niet toerekenende. En heeft het woord de verzoening in ons gebracht. En dit is het woord dat u predikt Het woord der verzoening. Ach dat God toch de ernst op uw zielen binden, Om het niet op een nachtje ijs te wachten. Om je kostelijke ziel niet te laten bedriegen. Of te misleiden. Maar om door Gods genade door Gods Eerlijk gemaakt te worden door God voor God om je schuld te mogen aanverden en, en je straf over te nemen en de behoefte aan verlossing van schuld en van straf. Behoefte aan verlossing om met God verzoend en bevredigd te worden, dat is het zuivere kenmerk van het werk des Heiligen Geest. Mijne behoefte om wat te hebben, wat te zijn en wat te doen. Ach, dat is een vrucht die groeit op ongelegenhekken. Maar als er iets van mij leren kennen. Ach, dan leren we iets van. Er is bij mij niets. Ik heb niets als zonde. Er is niets wat ik God kan geven. <kwijls> <kwijls> ik weet niet hoe ik het doen moet. Ik kan niet want ik ben mijn kracht verloren Ik ben een hulpeloze reddeloze En reddeloze in mezelf Maar ik hoort een lichtpuntje De mogelijkheid Dat er een Godmens is We zeiden zitten die nog onder ons Ach dan hebben wij commissie Om u te wijzen zeggen we op dat kruis dat daar gestaan heb in het middelpunt van de wereld waar het kruis evangelie afvloeiende is waar God de zondag gestraft heeft in zijn zon en waarin de mogelijkheid geopend is geworden dat het voorhang zo de stempel en dat de weg gebaand werd tot in het binnenste zon. Ach, de behoefte aan verlossing. ligt in het hart van een oprecht. De behoefte aan de verlossing. Eh, wordt het gebed van een oprechter. En eh, de, de, de belofte van verlossing. Is aan. Daar zal een verlosser tot zien komen. Namelijk. Voor die zich bekeren van hun ongerechtigheid. In Jacob dat wil zeggen. Die zich God recht en durfde onderwerp. En hebt God genade verheerlijk met medeweten. Voor eigen hart en leven. En is die deur geopend geworden. Door genade. Ach om dan door die deur in te mogen gaan. Die Christus die de weg de waarheid in het leven is. En hebt u die genade verheerlijk? Laat ons onszelf onderzoeken en beproeven. Ach, heb ik kennis? Aan het recht van God is voor mijn wellezooi een afgesneden zaak, gehoord ik, schatte mij, geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen, als mijn ziel aan God gedacht loos ik niets dan klacht op klacht buiten God en je zal dan op rechtsgronden hebben leren kennen de Godmens dan kom je eerlijk aan die kennis, geloofskennis die dan mee zal brengen dat men niet zal kunnen rusten voor, dat we door het geloof de verlossingen die lachen zullen zijn die hier in geloof gekend wordt en strakjes nog eens eens voor eeuwig verlost om dan God uit fijne werken te loven, te prijzen de Heere, te Zegenen de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach lieve ontfermer. Het mocht u behergen. Ach dat gij de waarheid achtervolgen. Met uw onmisbare zegen. Lieve ontfermer. Ach, we voelen de pijlen des Satans. O, die wil dat we wel anders zouden willen spreken. O, God, hij probeert ons hart naar af te trekken. Van uw woord en van uw leven, waar ons toch? O, ou vermogen, God, doe ons toch eerlijk en oprecht zijn voor u en onze naasten. En verzoen het schenen dat van ons was. Och, hier, daar is niets goeds. En van ons alleen, wat u doet, is goed. En al is het dat we dan de God zijn, waar de waarheid doorgaat. U zou ze nog kunnen gebruiken, dat het nog drukt in het een of des andere hersen. En dan ze verwijderd mochten worden, omdat er een deur geopend zou worden. En zo leren het dit is. Dit is de poort des hier, daar zal het rechtvaardig volk erin gaan, ontvernt u over ons. Brengt een ijgelijk tot de plaats onze woning en verhoor ons uit genade om Jezus te lachen. Amen. Onze slot, dan zijn zij het negende vers van Psalm 89. <tie> Gij hebt wel de heer, van hem die gij geheiligd had Gezegd in is zich dat zoveel troost bevat Ik heb een helft voor Israël hulp bespoor is hem uit het volk verhoogd Hem heb ik uitverkoren ik heb het mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalen van mijn prijs verbonden. Nooit 69 salm 89. vraagt de huwelijksbevestiging uh, door Willem-Johannes Stoop en Cornelia-Helena Pons zal hebben zo de Heere wil en we leven dinsdagmiddag al hier om drie uur gaat voorheen in vrede en ontvangt de zegen des hier de Heere en zij u genadig. de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u